De 37-jarige man werd in zijn arm en buik geschoten toen hij wilde voorkomen dat een jonge gewapende man de rugzak van zijn vrouw stal. De vrouw kreeg klappen met een pistool. De dader is er zonder buit vandoor gegaan. Volgens de politie is de overval de gewelddadigste tegen buitenlanders dit jaar. Het Nederlandse stel was op huwelijksreis door Zuid-Amerika. In Dresden zijn gisteren meer dan 25 mensen gewond geraakt bij rellen... rond de herdenking van het bombardement van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er bijna 30 mensen aangehouden. Dat maakte de Duitse politie rond middernacht bekend. In eerste instantie werden geen gewonden en arrestaties gemeld. De jaarlijkse herdenking in Dresden wordt door duizenden neonaties aangegrepen om te demonstreren. Dat werd gisteren verhinderd door een menselijke keten van tegendemonstranten... Bij het station waar de neonaties zich hadden verzameld ontstonden rellen. Veel van de gewonden zijn politieagenten. In de binnenstad van Dresden herdachten zo'n 10.000 mensen in stilte het bombardement... waarbij in februari 1945 de binnenstad werd verwoest. De Slowaakse Anastasia Kuzmina heeft bij het biathlon de olympische titel veroverd op de 7,5 kilometer sprint. Ze versloeg verrassend de zesvoudig wereldkampioen Magdalena Neuner uit Duitsland... Het brons was voor de Française Doreen. De Zwitser Simon Amman was de eerste sporter die goud won op de Spelen in Vancouver. Hij was de beste bij het schansspringen van de gewone schans. Acht jaar geleden won Amman ook al twee keer goud op de Olympische Spelen. Het weer, het vriest 2 tot 5 graden en plaatselijk valt wat lichte sneeuw. Morgen stijgt de temperatuur tot rond het vriespunt. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Maandag mogelijk wat zon, maar er kan ook nog een winterse bui vallen.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 Slipped away yeah. Never slaps yeah. away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 Yeah! Did not zie Van De Winter.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 zijn eigen stem. Op elke stijger komt een leer. Van Palmgras op Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een neer van of Jeruzalem. Hilfers en drie bestond nog meer, maar ieder al zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer. van of Jeruzalem. The eyes as they say.